Een Vreemd, waar schrijven we ze gewoon morgen? Oh, dag, meneer Happenbroekse Hoe zegt u? Oh, senior. Meneer happenbroek Senior. Nee, sorry. Ik verstond meneer happenbroek -seniel. Nou ja, het heeft allemaal iets met leeftijd te maken, hè? wat zou het. En wat kan ik voor u betekenen, meneer Happenbroek senior? Nee, de heer Bielsen is nog niet aanwezig, maar kan ik misschien een boodschap overbrengen? Ah, juist, dat noteer ik even. De heer Happenbroek deelt mede dat hij in zak is. Oh, dat u het zat bent. Nee, sorry, maar geeft niks hoor. Ik noteer even dat u zat bent dus. Wat? Oh, dat u het zat bent. Ja, dat kan ook. En wat kan ik aan de heer Biels overbrengen dat u zat bent, meneer Happenbroek? Graag. Oh, oei. Ja, dat is erg, zeg. Dat noteer ik meteen er even bij, hoor. Dat u nu al drie weken zit te wachten op het gereed komen van uw dwangbuis. Nou, het staat er al, hoor. Pardon? Oh, uw landhuis. Pak van hart, zeg. Ik was wel bang dat u ergens mee omhoog zat, hè? Wat? Nee, kom nou even. Als iemand zit te wachten op het gereedkomen van zijn dwangbuis... ...dan zit hij toch er zeker ergens mee omhoog. Wat is dat nou? Hé, wat merkwaardig, zeg. Nee, ik bedoel, als u vloekt... ...dan begint u opeens de ennetjes in te slikken. Kan dat? Komt u oorspronkelijk uit Drenthe misschien? Of Groningen? Nee, nee, nee, niet zeggen. Dan probeer ik het te raaien, zeg. Vloekt u nog eens? Ja, nee, hoor maar even. Ik geloof dat ik het weet. Groningen, hè? Hallo? Hallo, meneer Happenbroek. Weg. Wat gek, hè? Dat zo'n man zich dan midden in een gezellig telefoongesprek... ...opeens voor zijn afkomst gaat zitten schamen. Ja, dat hebben wij, hè. Wij wielsen dat nomadenbloed, Dat zwerversinstinct. Dat verloven ze nooit. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen. Pa ook, hè. De oude Pieter Biels, dus pa, hè. Die gaat dat ook, hè. Die is sterk mate zelfs. Zwerversinstinct? Oh. Ja, het werd er wel eens verweten zelfs, hè, door moe met name. Moebiels, verweten hem wel eens. In bedekte termen dan, zachte vrouw, moebiels. Nooit iemand kwetsen kunnen, kwam nooit verder dan een zacht, mompelend, waarzittend zwerver nou weer. Dat miste ze hem? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. En dan dacht hij dat ze het niet gemerkt had, hè, de oude Pieter. Want als die dan weer terugkwam, geen woord erover Moebius. maar wij wisten wel weten, hè. Dan had pa drie jaar geleden de deur weer stil, het is af en getrokken. Maar ze had het gemerkt, hè, waar zit een zwerver nou weer? En, uh, hoorden ze dan al die tijd niks van hem? Jawel, jawel, kaartje, het bekende kaartje uit Stamboul. Ah, omzicht? Nee, nee, nee, nee, de betekening van het volks. Wat? Jazeker, in het Turks. Dus het aantal jaren moest je maar raaien. Ja, dat was de man zijn hang naar vrijheid. Dat hij de uh. gevangenen in indraaide? Ja, als hij strijd, strijdt, vrijheid van meningsuiting, geloofsvrijheid en dat soort zaken. Wat hij daar predikte dus. Om die heidenen, de taal te spreken over ons, Dus symbolisch meer, hè. Hij werkte met symboles. Zijn boodschap, zeg maar. Hè. Ja, ja. En als hij dan weer terugkwam, je oh, vader? Oh, oh, oh, dan. Nou, dan straalde het hele dorp, hè. Dan werd het een... Een ereboog, hè? dat ging van mond tot mond. Had je het hoort? Had je het hoort? De rol vriendjes terug. Ah, ja, nou ja. En zijn vrouw? Mobielt, die geloof. Van trots? Nee, van verwachting. Zodra hij weer thuis was, dus de oude Pieter, en geloof zij van verwachting. Wij waren met z'n elf uur of twaalf, dat weet ik niet precies meer. Wie? Nee, nee, nee. Nooit het gezin compleet, hè? Zwerpen ja, Nowaden, Celd, Saaps, zwak mensen. Die geworden, nee, <laughs> dat was een uh, kolfje naar mijn hand hoor. Wat? Wat? Waar hebben we nou al die tijd over? Ja, geen idee. Over Ukkie? Ukkie wie? Ukkie van Jo. Ken ik Jo? Van Poes. Van Poes. Netenman. Poes, Neteman, Jo en Poes. De Netemannetjes. Ukkie van Jo en Poes, Neteman... De nieuwe gemeentes in Ah, een kind? Wie? Ukkie? Ukkie? Ja. Een kind? Ja. Wanneer nee. Een hond. Nee, wie? Ukkie. Nou, nee. Wat dan? Ukkie. Ja. Oh, ja. Een Oh, een kerfen. Ja, een kerven. Ukkie. Maar wat is dan de verhouding tussen jou en Ukkie? Tussen mij en Ukkie? Niks. Wat zie je me nou vooral zeg? Moet je horen. Mijn hart is niet van steen, maar je ziet me er toch niet voor aan dat ik een verhouding heb met de kerven, hè? Maar waar hebben we het dan over? Over Zandvoort? Is die waar? zeker, daar staat hij. Wie? Uckie. Jo en Poes, hun Uckie. Nou, komen we er. Kerven Uckie staat op Zandvoort. Ja, daar hebben ze zo'n standplaats gepacht, hè. op een kamp voor welgestelde. Zo'n camping, de zonnehemel. De zandhel, je weet wel, de zonnehemel. Oh, en daar ben je op de geweest? Nee, daar heb ik hem opgehaald, Uckie. Vriendendienst even, hè. Het moest naar de winterstalling. Eind van het staarseizoen, maar zij konden niet, Johan Poes, moest het weekend naar Johans Schoonmoeder, Poes de Moe, de Moe van Poes, eh, de Verbouwde van Poes of hoe ze heet. Ach, Wat aardig? Van mij? helemaal. dat doet mezelf een plezier, weet je. Dat kamperen ze. Als je zelf dat, dat zwerversinstinct en de bloed nomadebloed, heerlijk hoor. Oh, je bent ah, er nog een paar dagen gebleven. Ja, een lang weekend, dat zei En jij zegt, uh, joh. Even een paar mensen mee, en blijven twee weekend. Nou, dat was niet dan Dovemans hoor hoor. Genoten! Ja, Paul niet. Oh, was Koen er ook? Ja, iedereen was er. Overigens gezellig. gesproken. Hè. Ja, behalve Paul dan, hè. die begrijpt dat niet. Dat primitieve, dat pionieren. Hè. Dat proefde hij niet. Dat proeft hij niet. Dat is een slachtoffer van de beschaving, hè, Paul. Die zegt dan meteen van... De... Morgensje. Ja, ja. Hai, Morgen, Morgen, Lien. Hai, Morgen, Paul. Ja, we hadden het net op het weekend. Wat? Ja, nogal onverantwoordelijk gedoe, chef, met uw welnemen. <laughs> die heeft het niet meer, hè, Paul? Dat, dat moet hij niet, dat, dat moet u niet. Die loopt er de hele dag rond met het gezicht als een oorwurm, hè, Paul? Ja, ik kan me niet herinneren daar veel rond gelopen te hebben, chef, u. Hé, uh, nee, nee, nee, nee, nee, dat is daar een rol een plaatsgebrek. oh ja? Ja, dat staat er allemaal hutje aan hutje, die wolwagens... Er zit geen licht tussen, hè? dus je komt de deur niet uit. Maar dat zijn nou net die primitieve omstandigheden die dus die je er aan geven, hè? Die er een avontuur van maken, Nee, Genoot hoor, ik. Ja, ja, de pol, oh, pol. Oh. Zag, zag je me genieten? Uh, nee, chef. Niet? Uh, nee, chef. Ik zag u wel groen worden, chef. Ja, van de hitte. Is het een wonder, hè. Als je daar de hele dag met twaalf man in het kokende koekblik hebt, <lacht> ...dan houdt geen mens het leven bij, zeg. Echt niet. Waren jullie dan met z'n twaalf? hè? Jawel, dat waren met z'n twaalf. Grafje van meneer weer, een kind, nee vee. Die komt er dan op vrijdagavond, dan kan met een vrolijke mededeling. Ja, oeie, oeie, oeie, ja, met deze Het is een man of vijf van de pluiskoppen thuis. Ja, uh, ho ho, even o mijn dat had jij gezegd. Dat had ik gezegd. Ja, zeker. Je ja, had gezegd van uh, neem maar een paar mensen mee, zei jij. Ja, dezelfde mededeling aan mij, chef. Zonder de welke ik Tine en de kleine meid vis en donderd had thuisgelaten, gelaten, heus. heus. Ja, nee. Nou, hoe ik heb ik gelaat, waarom schreef ik doe niet mee? mee. Waarom nodig ik de dames peperplas aan, denk je? Ja, mijn een op Oh Omdat Joe en Poes tegen mij zeggen en eh, nemen een paar mensen mee. Better Plenty. Is het nou mijn schuld? Dat we daar een lang weekend met een twaalftal tevulde mensen in blik komen te zitten, vol. Ja, het feit dat iemand zijn kerf een ukkie noemt. Zou dat misschien een vingerwijzing hebben kunnen zijn, chef? Dacht u niet? Ja, ja, nee, dat bedoel ik. De poa van die mensen zegt... ...we hebben een caravan op Zandvoort. Nou, nou... ...blijkt het een soort van mobiele dobbelsteen. En bedden plenty. Ja, dat is toch waar, ook. Je kan er in die kokende vingerhoek geen kastje open doen... ...op de knalte tuin, op je hersens. En dan moet je vooral de dames... peperplas bij je hebben, zeg. Meneer Van Bieles, wilt u even de stroop aanreiken? In het linkerkastje daar, en ram. Dan lag ik weer met een postroop op mijn vuist tegen de spiraal te boksen. Maar komt jullie dat kant er niet uit? Naar het strand of zo? Ja, natuurlijk kan dat, Lien. Ja, maar dan moet je hem niet meenemen hier. Ja, wacht overhoog. Ga vooral mij dan het aan zitten kijken met je trouwe honden open. Wie zijn kind was er in, de, in die laaiende mierenhoop meteen zoek? Nou, de enige die meteen zoek was, was u, chef. Zeer, ja. zeer juist, kon Die kleine meid die zit notabene onder jouw eigen hoed verstoppertje te spelen. En dan ja. begin jij opeens te doen van, Pol je kind, waar is je kind, Pol? En dan begin jij meteen maar even richting Vlaanderen enige duizenden onschuldige dagjes onder de voeten lopen, ja. Ah, ja, ja, dat moet Dat gloeiende zand aan je blote voeten. En ik had er een blaar op meteen. Waarvan? Van s'nachts. Van dat kleine bekje, dat paste namelijk niet. Nee, hij, hij moest weer met zijn grote blote voeten uit het raam hangen. En dan nog niet. Dan lag ik nog met mijn kinderen van borst. Dus dat raam ook maar open en steek de koppen naar buiten. Rang. Rang wat? Tegen het hoofd van mijn buurman. Ook een lange man nogal. Jezus, zeg, en wat zei hij? Hij zegt aangenaam. En ik dus, Biels is de naam en goedendag dan maar. ...normale beleefdheid phrases, hè? ...en allebei een stukje opgeschoven... ...dan klopt het... ...maar dat is de raar slaap hoor... ...vooral als zo'n man daar nog een tijdje... ...in je nek ligt te gaan knikken mogen. Ja, maar wat was er nou met je voeten? Dat was de andere buurman. Hè? Dan blijf ik met mijn voeten op tafel te liggen. Daar zit geen licht tussen, hè... ...tussen die wagen. En die man... ...die houdt daar midden in de nacht opeens... een van bij mijn grote Hoe Nee... Ik zweer, het zegt, kom al gillen. Dat ik rug het wing van tafel. En ik kom voor het raam en ik zeg, wat haalt u nou uit met die malle hersens? Hij zegt, geef terug. Ik zeg, geef terug. Geef wat terug? Hij zegt, die kandelaar, geef terug. Die ziet dan met zijn nachtblinde ogen mijn voet aan voor een blaker. En met die geblakerende teen loop ik dan in de kokende stand. Poolse kind op te sporen. Schep uh, uh, de schoenen waren te in. Stolen? Stelen als de raven. Horloge. Keertje van drie keer de verhoog. wijst op horloge en zegt darf iets mal. In het Duits? Ja, dat staat de voertaal. Ja, als je roept van.. Eh, als je roept van Rauschwijn hoeden, steken ze allemaal een verbrande kop uit een kooi. hoor. Ja. <lacht> Ja, daarop iets maal zegt, tegen mijn horloge. Dus je denkt, hij wil er even mee spelen, vooruit maar. En hij ruikt er aan en hij zegt, wie smekt er dat? Dat ik denk, hij maakt een geitje en ik zeg, proeven ze maar eens. <lacht> <lacht> hij steekt het in zijn mond en hapsel weg. <lacht> dat ik zeg, nou ond, Hij zegt, smekt goed. Ik zeg, ja, aber, hoe krijg ik dat terug? Hij zegt dat wijst de lieve herkort. Ja. En tien minuten later loopt zijn broertje ermee op zijn pols. Dus ik zeg, hoe komen ze daar aan? Hij zegt geschenk, ik zeg geschenk voor me hier. Hij zegt voor de lieve herkort. Oh, ja. Ja. En uh, heb je hem dan nog af kunnen nemen? Afnemen, je kan een keer de geloof afnemen? En je schoenen ook gestolen. Ja, ik weet niet. Hoe kan je het stelen noemen? Dat was hun vader dus, hè. Die ziet mijn schoenen. Hij zegt, schöne schoenen. <lacht> ik zeg, eh... Uh, Mag het voor die prijs, hè? <lacht> Hij zegt, uh, eh... goed. Ik zeg, uh, Wat is die proberen? En hij erover weg zegt. <lacht> en smiddags zie ik hem oplopend de pootje baaien. Ik zeg, nou, hond... Hij zegt, laufen goed... Ik zeg terug te dingen. Hij zegt niet versteden. Ja, nee, maar dan krijg je, dan komt meneer er ineens niet verstaan en al toevallig. Dus ik was weer verder gekropen. Zij u gekropen, chef? Ja, maar dacht je Paul, een wiel is zijn doelen man. Al moet hij er naartoe kruipen. Dat is ze nog in tien paar gebakken voeten afhouden. En waar kwam hij terecht dan? In de kres. Hij komt altijd in de volgende jaren, heeft hij nog een keer in de kres terecht. Hij, ja, dat is uh, van het Rode Kruislien. Je weet wel, kleuters die hun ouders niet meer kunnen vinden. Oh, en daar zag je zijn doktertje. Ik wel, nee. Dat was die brea-agent. Wie vond haar? Nee, die vond mij. Die mensen zijn niet helemaal normaal meer. Hè. Die snauwen daar de hele dag met zo'n 10.000 wat zon op hun bed. Op dat zwevende paard. ...met Blair en de kleutel nog zoveel voorop. Die krijgen dan een soort van hè. Die kunnen niet ergens iets zien kruipen of ze hijzen het op de biek. Jou? Jazeker, met de waanzin in zijn ogen. En of ik nou eens zei, moet je nou eens luisteren. Hij zegt, jij moet luisteren naar wat je moeder je zegt, Jan. Ach, jee. En uh, in die crash? Stel de laken en pak. ...van die doorgelopen wijden die het uh, ook niet meer zien, hè? <lacht> die uh, een hamertje dik in je handen stoppen en zeggen... ophouden me houden met Blair en gaan spelen. Ja, de... Blair je dan, chef? Wel, nee, ik zei nog, ik zeg... ...zou je niet eens om te beginnen met name schetssoenlijk noteren? Ze zegt, nee, we roepen je waanzinnige signalement gewoon voor jou. Ja, chef. Uh, een dik kind met een gouden hoektoon. Ik zeg, dat is oma Aal. Ja, dan zegt hij mij, Jan, je vader. Ja. Ik kijk op van het spel en wie zie ik? Die daar, mijn vader. Ja, de juffrouw die zei nog, ze zegt, nou meneer, dat appeltje dat valt niet vers van de boom. Ja, mijn vader. Ja, te komt. En wie? ...die daar mijn vader maakt. Ja, ik herinnerde mij opeens dat dat daar mocht. Ter helle, terug bij je kaal, pol, tiener, de kleine wijk, dat pluikkoppeltuif, spier, poedel. Ja, dat is ja. toch wel een uh, gekke kick, Orlin, om daar zo ja. helemaal vrij van dat stomme onderlijftaboe... taboe beetje te zitten mediteren, weet je wel? Ja, dat mag daar tegenwoordig, hè, dat is een uitspraak van de Hoge Raad, of zo. Hè. Dat mag helemaal niet, daar! Dat mag ergens bij Kallans ook, door in het noorden met de wilde. Ja, die agent zei er anders niks van, je, Omdat die mensen die meer zien, Paul. Dat is de geuniformeerde die voor meer steek zelf. Te helpen. Die man ziet een man of acht naklopers als agent. Wat zegt hij tegen mij? En nou ben je moeder blijven, Jan. Ach, Geut, hij herkende je nog. Ja, ik zeg. Heb je soms iets aan uw ogen? Hij kijkt nog eens. Hij wijst op mijn hoed en hij zet de ijsbekertjes graag in de papieren luid. Ja, En die vrouw? En de dames Peperplas? Hoe hadden die het? Die hadden het al lang niet meer. Die hadden genoeg aan elkaar. Oh ja? Kunnen ze het zo goed met elkaar vinden, die? Die, die haarten elkaar. En nee. Waarom? Om mij. Vrouwen onder elkaar kunnen elkaar. Mij niet. Dat gaat de hele dag van hè. Komt u nou eens hier zitten meneer Van Bieles en dan doe ik weer, och hier. <lacht> en ik maar plooien. Uh, schattig. Of dat schattig is er bij het pootje baaien. Mekaar om te proberen te gooien. per Ongeluk. En als één even niet kijkt, gooit de andere mijn handje zand in zijn ogen. Schattig hoor. En zou er maar weer mee naar de ukkie. En ga je in die kokende fruitketel naar weer zitten zwijgen. Een avondje. Zwegen jullie de hele avond? Ja, bedtijd voor de kleine meidling. Beetje nauw op elkaar alles, dus even stil tot ze slaapt. En ze slaapt nooit. <lacht> Wij zwijgen, zij kraaien. Terwijl elders in het kamp de mannetjes, nee weet je, zeiden de heer Frits Tors... ...duizendvoudig het wereldleed over de daken bulderd. Want als je vandaag de dag in televisie graat op je dakje hebt, dan ben je niks hoor. Nou, dan wordt het mij toch wel even te gek, hè? Dan moet ik even een rommetje. Waar hij dan de volgende middag van terugkeert, weet je wel. Ach jee, alweer verdwaald? Ja, een rampzucht. En dan zeg je een camping. Dan denk je aan vrijheid en ruimte. Nou, New York is een gehucht erbij hoor, eerlijk. Daar kom je nooit meer uit in de schemering, nietwaar? En al die woonogels lijken nog op elkaar als twee halfjes wit. En heb je de hele nacht Ja, Jazeker. Eerst tot de twaalf. Toen had ik hem eindelijk. Ik stond naar binnen en ik zei... ...nou, zullen we maar niet eens naar bed? Ze zegt, ik wil het uitstekend, maar zouden we niet eerst eens even kennis maken? Verkeerde adres? Ja, de Akkie, in plaats van de Uckkie. De Akkie. Dus zou ik maar weer verder. Volgende morgen hier en daar nog eens een vraag. Weet u hier ergens soms een groene Ukie? Ik denk, ik zet de kleur er maar bij, wie weet, een man zegt tegen me, nee, maar, maar drie wagens verder zit Zwarte Tilly, probeer het daar eens. Wat zit daar van alles, hoor. Oh, ja, hij is nogal onverantwoordelijk gedoe, chef, ik zei het al. Ja, de is goed, hoor. Maar als ik daar anderhalve dag op de wildernis heb is dan vind ik het belletjes man. En als ik dan in de ukkie nog met gemor ontvangen word, dan wind ik die kar aan mijn bumper en ik zou de hele zaak naar huis, ja, protest of geen protect. Ja, maar trekhaak is wettelijk verplicht, hè? Ja, en rij je door de duinen, dat mag ook niet. Ja, anders kom je die dwaaltuin, die dwaaltuin nooit meer uit, zeg. Nou, we zaten zo weer op de weg. Kom, cool, koe. Cool. Nou, het is maar wat u de weg noemt, chef. Ja, hoe ja, viel jullie dat ook op? Hoe beestachtig dat je hier werd? ze. Men probeerde mij maar achterin te halen. Ja, dat, dat was een wedstrijd aan de gang, chef. Ja, die, die denken dat die grote Amerikanen die woonwagenrassen, die kunnen we hebben. Nou, dat was dan even een vergissing, hoor. Dan trap ik hem even op zijn staart. En lang. Uh, wat zei je, Bo? Er was een wedstrijd aan de gang, chef. We reden op het circuit, namelijk Zandvoort, weet je wel. Oh, Grote Vandaar dat ik drie keer langs hetzelfde terrasje meende te komen. Ja, de tribune, chef. Oh. Ja, en wij hadden de snelste rondetijd gemaakt, zei die man. Hebben jullie die mensen nog gesproken dan? Jazeker, hij haakt ons gewoon even af. Die, die stapt uit, die snijdt zwikt de zwikte bumper los. Die plukt je vrouw en de peperplas, die zei Ukkie. En die scheuren weg. Ja, hou haar op. Als ik daarvoor dat raam de gezamenlijke familie Volleman, plus mijn adjunct... plus de rest van het nakende jeugdbond omstrijd op de voorhoofd te staan wijzen, dan pik ik de weg niet hoor. Dan parkeer ik dat stelletje bergtoeristen waar het hoort. En dan rij ik eerst de dameshuis, Jullie komen vanavond nog wel eens aan de muur. Da! En dan kom ik dat s'avonds in de bak weg. Ja, gesleept je hebt, omdat kamperen in de Tarzanbocht verboden is. Ja, Vind u zeker? Ik vind niks gek Paul. als ik daar een prettig weekend organiseer voor... Oh, daar, Ridderman. Ja, meneer verenigens de dus ook hoor morgen. Ja, wie is er, schat? Hier komt hij. Ja, dank je, bieltje. Ja, ja, meneer Ridderman. Attent dat u even uw belt. U werd gebeld aan de zijde... Of van de zijde van wie... U, de... ah, ah, was dat van de zijde van de brede zandwoordse zonneschakel. Neem u weg. Nee, u weg. Dat is zo goed. Dat gaat